Vanavond hebben wij als gast Cynthia van der Wel. En Cynthia is bewegingswetenschapper en heeft haar passie voor paarden gecombineerd met werk... ...wat resulteerde in een eigen paardenstudio. Goedenavond, Cynthia. Goedenavond. En Cynthia combineert psychotherapie met werken met paarden... ...waardoor mensen beter bij zichzelf kunnen komen. Nou, Cynthia, we gaan het vanavond met elkaar hebben over... ...wie is Cynthia van der Wel, wat voor werk doet zij... ...en wat doet zij binnen de bewegingstherapie en equitherapie? Want equiterapie is het werken met de paarden. Dan gaan we het in het volgende blok hebben over wat psychomotorische, oftewel bewegingstherapie, is. en wat equiterapie inhoudt. En daarna gaan we het hebben over hoe deze twee therapieën zich tot elkaar verhouden. en hoe Cynthia deze heeft gecombineerd. En natuurlijk sluiten we we af met een mooi gedicht, voorgelezen door onze gast. En zij gaat nu het eerste nummer aankondigen van vanavond. Wat zij heeft gekozen. Uh, het nummer dat ik heb gekozen is van Adele. Uh, Rolling, uh, Rolling in the Deep. Op het Engels natuurlijk. Uh, ik heb dit nummer gekozen. Want ik vind Adele een uh, hele mooie stem hebben. En uh, nou, dit liedje. Ja, het spreekt gewoon heel erg. Het gaat volgens mij over liefdesverdriet. Daar nou, heb ik daar op dit moment niet zoveel last van. Maar, goed, uh, goed, maar <laughs> ik kan me wel de emotie voelen. Dus uh, ja, ik... Uh, hier, hier komt dus Adel met Rolling in de diep. We gaan luisteren. There's a fire starting in my heart. We cheating the fever pictures bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and help me out in a alle ship, babe. See, I live with everything. luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Een goede avond van mij nog. Vanavond hebben wij als gast Cynthia van der Wal. Zij is bewegingstherapeut en equi -therapeut. We gaan het dit blok hebben over wie is Cynthia van der Wal en wat doet zij zoal. Want ik weet ook dat je dokter anders bent, klopt het? Ja, klopt. Ja, ik heb uh, bewegingswetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En uh, ja, daar ben ik dus afgestudeerd als uh, dokter anders. Heel officieel, maar uh, ja... Ja, eigenlijk is de, ik ben Mijn achtergrond is dus wetenschappelijk. Maar uh, ja, de psychomotorische therapie is juist heel praktisch. Dus in die zin vind ik dat een hele mooie richting. Uh, want onderzoek dat is gewoon helemaal niks voor mij. Maar ik wilde gewoon graag echt wat betekenen voor anderen, voor mensen. Dus uh, ja, vandaar de richting psychomotorische therapie. En samen met paarden. En hoe is dat gekomen? Uh, nou, eigenlijk tijdens mijn studie had ik een, een docent en uh, die, die zei in een college ineens van... ...oh, het lijkt me wel leuk als iemand een keer gaat uitzoeken hoe dat zit met psychomotorische therapie en de paarden. Toen dacht ik, oh, oké, okay, dat vind ik leuk. Dus toen uh, heb ik dat opgepikt en heb ik mijn uh, scriptieonderwerp uh, therapeutische paardrijen gemaakt... En ik uh, erachter dat je het gewoon heel mooi kan combineren. De psychomotorische therapie en de paarden. Dat is ook wel heel bijzonder. dat Ik je, ik val je even een reden. Maar dat je dus inderdaad heel uh, wetenschappelijk je achtergrond hebt. Uh -huh. En paarden zijn natuurlijk heel erg van uh, hè, gevoel en heel authentiek reageren. Daar gaan we het later nog wat meer over hebben. Dat je dan uh, ja, dat je die twee werelden met elkaar hebt gecombineerd. Ja, ja eigenlijk wel. Um, ja, de paarden waren voor mij altijd al heel erg belangrijk geweest. Dus, uh, maar ja goed, ik heb al wat te horen gekregen. Met paarden kan je gewoon geen gevoel. Verdienen. Dus ik ja. heb uh, eigenlijk mijn richting een andere hoek gezocht en uh, ja, eigenlijk kwam voor mij er gewoon een droom uit dat het eigenlijk wel te combineren zou kunnen zijn. Dus uh, ja. En hoe, hoe, hoe uh, is dat begonnen dan? Dat je tijdens die studie, dat je, ben je dan eerst paarden uh, apart gaan studeren of ben je. Um... Uh, hoe, hoe heeft die studie zich in het begin tot de paarden verhoud? Uh, nou in het begin uh, ik, ik ben ik altijd blijven paardrijden. En altijd paarden blijven trainen van ook andere mensen. Ik had niet mijn eigen paarden. Maar ik heb altijd paarden dus van andere mensen getraind. En ik gaf ook lessen erin. En, uh, dus dat, dat gedeelte had ik op het al betal. Maar uh, ja, daarnaast... Ja, is mijn studie eigenlijk gewoon uh, doorgegaan, maar daar richt ik me dus vooral op. En uh, daar kwam de liefde voor paarden vandaan natuurlijk, dat je zelf een paard reed en zo. Ja, oh, ja, ja. echt van, nou, ik weet niet, uh, vanaf jongs af aan uh, vond ik paarden altijd wel geweldig. Dus uh, ja, die, uh, dat is gewoon altijd bij me, bij me gebleven eigenlijk. Nou, ja. had, je, had je al een uh, apart gevoel bij die paarden, dat je zegt van... Uh, ze gaven hem al energie of, of iets dergelijks. En was er dan meer dan eigenlijk het paard waardoor je toch dan die studie bent gaan vervolgen? Uh, je bedoelt de studie bewegingswetenschappen? Oh ja. Nee, want eigenlijk heb ik echt gekozen. Om, ik, vond, ik vond bewegen ook altijd erg leuk. Ik was, een, of was, ik ben heel erg sportief. Um, en in die zin heb ik daarom voor de studie gekozen. En uh, ik had van tevoren ook niet zoiets van ik wil psychomotorisch therapeut worden, dat is eigenlijk uh, gaandeweg mijn studie kwam ik erachter dat dat ook bestond en heb ik me daarop gericht, maar um, in eerste instantie heb ik gekozen voor de bewegingswetenschappenstudie omdat het ja, heel veelzijdig was en uh, grotendeels mijn interesse ook had qua sport bewegen en uh, hoe het menselijk lichaam uh, werkt, dat vond ik allemaal heel erg uh, interessant. Het is eigenlijk voor iedereen hè? Het is voor kinderen en volwassenen ook hè? Ja, ja. Mijn, uh, ja Mijn ingang is inderdaad voor, voor beide Je hebt ook sommige therapeuten die gespecialiseerd in alleen kinderen Of alleen volwassenen Ik vind de combinatie heel erg leuk dus uh, zowel kinderen als volwassenen vind ik uh, erg leuk om te begeleiden. Kinderen zijn vaak heel erg puur nog en volwassenen zijn, is de problematiek vaak wat, wat ingewikkelder. Dus uh, ik vind het allebei heel erg leuk om, uh, om te doen. En het soort mensen wat, wat bij jou komt, euh, hebben ze dan meer een probleem op fysiek niveau, of op mentaal niveau, of, of is het soms ook gewoon alleen interesse? Wat voor type mensen wenden zich nou tot jou? Uh, het is op zich heel divers, maar vooral, vooral voor de ecotherapie is het uh, op uh, psychisch niveau. Dus mensen die vastlopen in, in iets, in hun uh, werk, of uh, ja... In, die uh, niet goed in een vel zitten. Die mensen zie ik bijvoorbeeld met burn-out-gerelateerde problematieken, maar ook mensen met een depressie of. stemmingstoornissen. Uh, uh, dat, dat is vooral op volwassen gebied. Uh, qua kinderen zie ik uh, bijvoorbeeld autistische stoornissen heel veel. Uh, kinderen met ADHD. Uh, Ja, Ik heb ook uh, kinderen met Down syndroom. Dus eigenlijk heel erg, uh, heel erg divers. Wat lief. Ja, heel lief. <laughs> ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Als ze, ze komen naar je toe ze nemen contact met je op, en hoe gaat dat dan verder? Uh, nou, in eerste instantie heb ik een, altijd een, een kennismakingsgesprek met iemand, om te kijken of, nou ja, of het hun aanspreekt en of ik denk dat, dat de paarden wat uh, bij kunnen, voor, voor hem kunnen betekenen. En uh, mocht van beide zijden uh, ja, bevallen, dan uh, spreken we daarna een intakegesprek af. En in intakegesprek gaan we eigenlijk aan het doel werken en uh, we stellen dus eigenlijk een doel op en daarmee gaan we aan de slag met de paarden bijvoorbeeld een doel kan zijn uh, grenzen leren stellen, heel veel mensen bijvoorbeeld moeite met nee zeggen en uh, nou, dat is iets wat je heel erg goed met de paarden kan oefenen ja, ik geef eens een voorbeeld uh, ter illustratie hoe dat dan in zijn werk gaat um, nou, als, als, als iemand bijvoorbeeld aan, gren, aan grenzen willen stellen willen, wil, wil werken, dan uh, is het eigenlijk zo dat uh, uh, de paarden, het is net, net als bij kinderen of ook bij andere dieren zoals honden um, als je niet duidelijk bent van je grens dan doen ze eigenlijk wat, wat ze zelf willen dus als jij niet zegt van nee he, he, wacht tot hier en niet verder dan, dan gaan ze wel verder en een voorbeeld is dat ik dan iemand een paard laat leiden um, dus het paard loopt naast iemand en um, nou ja, als je dan niet op tijd zegt van hé, hey, je mag niet verder dan dit dan loopt hij gewoon door en dan op een gegeven moment is het paard jou aan het leiden nou, en dat is niet zo handig. <laughs> Zo'n groot paard is vaak ook uh, best wel angstig voor mensen als hij ineens de leiding overneemt. Dus uh, ja, dat is gewoon heel erg bewust worden: van oké, okay, wanneer gaat hij over mijn grens heen? Wanneer, uh, wanneer moet ik eigenlijk mijn grens aangeven? Want die paarden zijn echt heel groot. Want wij gingen als kennismakinggesprek, uh, Dionne en ik, naar, naar de Cynthia toe. En toen kwamen we daar aan op een hele mooie boerderij. Helemaal rustig, al, al, al redelijk afgelegen. en de er kwam meteen al een grote rust over je heen. En dan liepen we naar de paarden. Te, jij wilde blijven, Mario. Ja, ja. Allebei. Ze waren ook, ja, ook ja. erg bovenair volgens mij. Allebei. <laughs> <laughs> nee, gaat ga door. Ja. Maar het, het was ook heel typerend. Dat uh, één paard, die kwam naar voren. En die kwam naar ons toe. Maar hij liet de andere paarden niet bij ons. En ik vroeg me eigenlijk af waarom dat zo ontstond. Kan je daar iets over vertellen? Want... Uh. Ja, de meestal is de leider van de kudde uh, Die komt als eerst kijken Of, of jij uh, vriendelijk bent Of niet vriendelijk En uh, nou ja hoe, uh, Wat voor iemand je bent En als het oké okay is, dan zal je daarna merken Als je langer was gebleven, dat de andere paarden ook naar je toe komen En meestal gaat het inderdaad, eerst komt de ene Als het dan oké okay is, komt weer even de andere neuzen En uh, ja, op die manier gaat het eigenlijk Maar de leider van de kudde Die gaat meestal eerst even polshoogte nemen Van hey, uh, is het allemaal wel oké okay? of, uh, of kunnen we op een afstandje blijven staan. Want hij schermde ons helemaal af. Ja, eigenlijk. En er kwam nog een paar bij en dat mocht niet dat nou, had echt zoiets van... Joh, wat raar eigenlijk. Indrukwekkende ervaring. Ja, het ja, was echt uh, ja. heel mooi om dat mee te maken. Ja, wat ik vaak ook zie bij, uh, bij cliënten... is dat het paard ook degene uitkiest met wie hij wil werken. Dat klinkt uh, misschien heel raar... maar uh, vaak, ja, vaak zie ik dat een paard ineens heel anders reageert op iemand. En uh, nou, wat jullie ook nu net omschrijven... dat je inderdaad dat hij gaat afschermen... Of, of de andere paard op een afstandje houdt... dat hij uh, heel duidelijk aangeeft van... nee, deze is voor mij. Ja. <laughs> eigenlijk op die manier. Nou we zijn natuurlijk heel authentiek ze houden niet rekening met jouw gevoel om het maar even zo te zeggen nee, even, even een voorbeeld, ik ben dan zelf uh, onder andere van beroep ook masseur En ik, ja af en toe ga ik een nieuwe methode oefenen en ik heb een hond en dan oefen ik dat op mijn hond, ja die hond als die het niet lekker vindt, nou dan gaat hij uh, niet denken van, nou ik ga haar gevoel niet kwetsen, ik zeg maar niks dus als die hond het niet lekker vindt dan loopt ze gewoon weg bij wijze klopt. van spreken en ja. dan weet ik of het werkt of niet ja. dat is natuurlijk heel authentiek, dat is natuurlijk ook met paarden wat jij dan ja. eigenlijk zegt ja. Nee, klopt, ja ja, het was ja. een hele mooie ervaring. Hele mooie ervaring. Ja, zeker ja. Met de, later, ook met de, dat we even gingen zitten aan, aan, aan de tafel met de hondjes. En dan toch nog waren die paarden zo op de achtergrond en, uh, en de kippetjes. Het was een heel, een heel rustgevend uh, gevoel. Ja. Ja, Toch? zeker. Ja. Nou, laten we dit even op ons inwerken. Wij gaan zo weer naar een stukje muziek. Ik wil iedereen vragen, blijf uiteraard even luisteren. Want na de muziek gaat Cynthia van alles vertellen over wat deze bijzondere bewegingstherapie en die equi wat het nou exact inhoudt. En uh, hoe, deze voor, hoe ze dus deze vormen dan verder combineert. Nou, Cynthia, je mag even jouw volgende nummer aankondigen. En even zeggen waarom dat nummer jou nou ook weer zo geïnspireerd heeft. Nou, het volgende nummer is van Bruno Mars um, ja, Als je vaak naar de radio luistert Zul je dit liedje regelmatig horen uh, Het is namelijk de Lazy Song En uh, wat mij hierin aanspreekt Is eigenlijk uh, het niets te hoeven En dat, dat, daar zijn de paarden ook heel goed in En dat leren de paarden mij ook Heel vaak ben ik, als ik bij de paarden ben Altijd heel druk bezig met van alles en nog wat en uh, dan zie ik ze soms wel kijken van, nou, wat doe je nou allemaal? Doe eens even rustig aan. <laughs> okay. even chillen dames. Even in het hier en nu. En een lazy song vind ik daar heel erg mooi bij passen. Dus uh, hier uh, komt de Bruno Mars met de lazy song. Lekker luisteren. Today I don't feel like doing anything. I just wanna... We so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 Luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Nou, Mario en ik zitten nog helemaal na te genieten en uh, te kletsen tussendoor over de mooie ervaring met de paarden. Want we hebben vanavond als gast Cynthia van der Waal. Nou, en zij doet gewoon iets heel bijzonders. Zij is bewegingstherapeuten en combineert dit uh, om mensen beter te maken en weer lekker in een vel te krijgen met uh, werk met paarden. En het werken met paarden heeft een hele bijzondere naam. Dat heet Eki, eq oq Nee hoor, een grap. Eki-therapie. Precies, ja. dus fonetisch. Het is nogal een beetje struikelen over de tong. Ja. Maar nu gaan we even voor de luisteraars uitleggen. Wat zijn die begrippen nou? Bewegingstherapie of psychomotorische therapie? Uh, gebruik je het afzonderlijk van elkaar naast elkaar? En equitherapie. Vertel de mensen eens even wat het nou precies inhoudt. Nou, mijn achtergrond is dus een psychomotorisch therapeut. En dat houdt eigenlijk in dat ik een uh, psycholoog ben. Maar dan in plaats van... ...dat ik vooral met mensen praat, euh, doe ik oefeningen met mensen. Dus je kan praten over, waar ik het net ook over had, over die grenzen stellen. Maar je kan er ook mee oefenen. Dus euh, nou ja, met de paarden, zei ik net al, kan je het heel praktisch ook maken. Ik val je even in de reden, ja. want het is inderdaad even, en misschien ter aanvulling... ...men zegt ook vaak, communicatie is eigenlijk 80-90% non-verbaal. Ja. En de rest is verbaal. Maar jij kan bijvoorbeeld heel hard zeggen van... Uh, oh, ik wil een kopje thee, ik wil een kopje thee. Maar als je bij wijze van spreken zin hebt een koffie... Dan die ander voelt gewoon dat je die intentie hebt. Dat ja. je veel liever een kopje koffie zou willen. Ja. Klopt. Dat is misschien dan ook dus met motorische. Dat dat bewegen dus dan meer communiceert. Dan het praten zelf. Ja, ja. eigenlijk je bent heel lichamelijk bezig. En, en heel veel mensen. Je kan erover praten over dingen. Maar dan betekent het nog niet dat je het ook kan doen. En uh, dat is eigenlijk wat de psychomotorische therapie, therapie achter staat, is dat je uh, ermee oefent. Dus dat je het ervaart ook hoe je grenzen stelt. Dus niet alleen maar dat je het over praat hoe doe je het, maar dat je het ook ervaart ermee oefent en, uh, en doet. Nou ja, de paarden, dus die zijn er heel, heel mooi bij meteen. Ja, zoals je zei van je loopt met het paard en jij geeft de grens aan dat het paard niet verder loopt. Op die manier dat, dat soort ja, oefeningen. Precies. Ja, precies. En dan, uh, het, is niet, het is natuurlijk ook erover praten, over de ervaring met de paarden, uh, om het ook een plekje te laten krijgen. Dus inderdaad wat gebeurt er nou? Waarom gaat hij over je grenzen heen, het paard? Um, en op die manier uh, ja, een, een verbinding te leggen bij de mensen. En even terug naar uh, dan die ecu-therapie. Dat is dus inderdaad werken met paarden. Maar hoe moeten wij ons nou zo'n opleiding voorstellen? Leer je dan eerst iets over de paarden? Of gelijk uh, hoe paarden zich verhouden tot mensen? Kan je vertellen wat die opleiding dan inhoudt? Ah ja, dat is wel een goede vraag. Want er bestaat eigenlijk nog niet echt een, uh, een vaste opleiding voor. Uh, er zijn wel, op dit moment komen er wel uh, verschillende opleidingen uit de grond geschoten eigenlijk. Maar op dit moment is het dat uh, iedereen die maar wil, die kan ecu gaan doen. Dus um, en waar je dus heel erg moet gaan letten is wat de achtergrond is van de therapeut. Dus ja. wat, wat de baasberoep is van een therapeut. En daarnaast ook wat hij dan heeft gedaan om de paarden erbij te kunnen integreren. Ik zelf heb wel uh, een opleiding um, er ook in gevolgd. Um, ik ben er niet heel erg blij mee geweest met de opleiding. Want ik vond hem eigenlijk wat te specifiek. En, um, en hoe bedoel je dat? Nou, Het was heel erg, um, je moet het op deze manier en alle andere methodes zijn fout en oh. daar ben ik niet van. Nee. Ik ben van er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, dus ik vond de opleiding eigenlijk wat te beperkt. Dat is een beter woord. Uh. Dus ik hoop dat er binnenkort nog andere opleidingen naar voren komen. Ik weet wel dat er wat in Utrecht dat, er, dat ze ermee bezig zijn aan de hoge In Het school. oosten van het land zit ook iets, geloof ik. Hè? Een paar jaren paardenopleiding. Coachen ah. met paarden heet het geloof ik. Ja, en je hebt verschillende ja. coachingsopleidingen uh, met paarden. Ja. Klopt. Ja, maar op dit moment. Ge... Het is dus nog niet echt een, een hele duidelijke opleiding die opleidt tot equitherapeut. En nog eventjes. Uh, um... Jij zegt iedereen kan het doen. Dus stel voor ik ben niet uh, medisch onderlegd. Of ik heb geen psychologie of psychotherapie gestudeerd. Mm -hmm. Maar uh, alleen maar uh, cijfertjes en lettertjes. Noem maar iets. Dan, ja. zou ik toch die, dan zou ik dat kunnen doen. Of ik kan er uit het niets doen. Of, of ja. hoe zit dat? Ja ik weet wel. Er zijn ook een paar mensen die bijvoorbeeld patrailles geven. Gewoon een patrailles. Yeah. En dan van oh is wel leuk om ook therapie te gaan geven. Okay. En die dan ineens erbij doet. Ik zeg niet dat het altijd fout kan gaan. Maar ja, het is toch wel belangrijk dat je wat weet. Als je met mensen werkt. Dan dat uh, je met mensen ja, werkt. Tekenen. over de psychologische ja want met het ja. equi e therapie dan moet je toch bij uh, hoe heet dat toch weer stichting helpen met paarden aangesloten zijn ja klopt ja maar wel... um, dan mag je je uh, ecu-therapeut en dan volgens mij dan het logo van stichting uh, met paard, of helpen met paarden erachter voegen maar je mag je wel gewoon ecu-therapeut noemen Okay. Dus het is niet een beschermende titel eigenlijk. Ja, eigenlijk best wel, wel raar. Want ja. het, het is toch best wel heel gevoelig als je met zeker therapeut. een ja, therapeut ja. en ook psychologisch. Ja, en dan met kinderen. Ik vind het toch best wel een heftig. Ja, als je het is dat dus dat heel aanvind. belangrijk dat je kijkt inderdaad wat de achtergrond is van ja. de van de therapeut. En um, ook wat, wat haar ervaring is met paarden. Ik heb ook een hippies opleiding gedaan, zodat ik daarin mensen ook gewoon goed kan begeleiden. Wil je even toelichten wat het is nog voor de zin inderdaad, het is een paar. Ja, het is zelfs toch moet. Stok, maar daar heb ik ja, ja. niet over. Een instructeursopleiding sorry. Okay. instructeursopleiding Nee, nee, dat is ja. helemaal geen probleem. Nee, goed, goed dat ik het, het zeg. is eigenlijk ze kost, maar daar luisteren we. Nou, helemaal gelijk in. Ja. ja En daarnaast heb ik mijn EHBO, mijn BHV opleiding gedaan. Voor mocht er wat zijn. Het bedrijfsopverlening is dat. Ja. ja, ja ja voor de vijf. Ja, want als iemand van een paard afvalt, dan is het toch wel... Het uh... dus kan wel vervelend zijn. wel ja. ja want ik heb ja, het gelukkig nog ook niet meegemaakt. Al meegemaakt al maar ja. Ja. En gewoon een keer met een paardreles en die zeiden tegen mij van, uh, nou, het is het rustigste paard van ze allemaal. Nou, die vloog op hol, ik lag eronder en uh, ja, dat, ja, ligt, dat op ligt op mijn <laughs> <Tuurlijk>. Ja, <laughs> ja. Natuurlijk. Ik zeg ja. ook nooit, heel vaak vragen mensen van, ja, zo, kan er wat gebeuren, maar ik zeg ook nooit dat er niks kan gebeuren, want paarden zijn inderdaad dieren. Dus um, het, het braafste paard kan natuurlijk een keer schrikken en uh, of een stapje opzij doen en jij bent het En dan Instinct, kan je ja. ja. Wat reageren ze nou? Echt op, op de mensen die dan daar opzitten als ze problemen hebben? Uh, ja. <laughs> ja. Ja, ze reageren heel puur op iemand. Uh, wat ook heel, wat, wat ik wel eens zie is dat bijvoorbeeld iemand uh, um, als iemand erop zit en uh, iemand heeft zoiets van, ik wil heel graag in galop en het paard gaat maar niet in galop. wat ik ook probeer of wat de cliënt ook probeert. Dan is het vaak zo dat de cliënt eigenlijk niet in galop wil als ik dan terugvraag. Dus paard, Intentie weer hè? Ja, een paard voelt gewoon aan wat, wat je wil en, en uh, dan kan je natuurlijk denken van oké, okay, het is heel spiritueel. en uh, Maar het is ook heel erg uh, lichamelijk. Hij voelt gewoon de lichaamsspanning bij iemand aan. Diegene wilde gewoon lazy blijven, hè? net zoals Bruno maar Precies, ik <laughs> gewoon denk Gewoon een het. lazy momentje. <laughs> en dat voelt een paard. Ja. Ja. Ja. Wat ik ook wel even bijzonder vind om te weten, Cynthia... Um, nou, we hebben het over hoe, hoe, hoe het paard op de mens reageert. En over hoe, hoe, wie dan die opleiding kan doen. Maar hoe geldt het nou voor de paarden? Wat voor soort paarden... Waar moeten paarden aan voldoen om dit met mensen te kunnen en mogen doen? Dat jij uh, dit soort paarden mag inzetten. En wat voor soort paarden zijn het? Kan je daar iets over vertellen? Uh, ja, het uh, hangt heel erg van de cliënt af. Uh, daarom heb ik ook verschillende paarden. Uh, wat wel heel belangrijk is. Is dat het paard uh, uh, wel mensgericht mens is. Maar niet afgestomd is. Je hebt heel veel van die manetieparen. Die eigenlijk gewoon niet meer voelen. Als je ze ook in hun ogen kijkt. Dan zie je eigenlijk gewoon uh, dat er niks is. En zo'n paard wil je niet hebben. Je wil wel een paard die die uh, emotie terugleeft, Die leeft ja. en, uh, Dus dat is heel erg belangrijk. Dus het, het moet geen doodpaard zijn. Die alles maar goed vindt. En, uh, maar wel een betrouwbaar paard natuurlijk. En dan leid je ja. ze zelf op? Ja, ik leid ze zelf op. Ja, ik rij ook allemaal paarden zelf, dat ze ook wat afwisselend werk hebben, dat ze niet alleen maar voor de therapie gebruikt worden, dus uh, dat is gewoon heel belangrijk. Maar ook best pittig voor zo'n dier, want, want uh, hoe moet ik dan dat zien, hoe je die paarden opleidt, doe je dan bepaalde oefeningen of ook testen met ze om te kijken uh, wat de paard aan kan, of tot hoever hun grens misschien weer gaat? Ja, ja eigenlijk wel, yeah. ja. Ik, ik oefen de dingen die ook uh, tijdens de therapie aan bod kunnen komen en kijk hoe de paarden erop reageren. Ja. Bijzonder, ja. En dan zou je eigenlijk voor die dode paarden van de manege ook een therapie moeten verzinnen. No, ja, ja, maar, ja, klopt. Maar ja, nou ja, klopt. Ja, ja. uh, ja. Nou ja, misschien wel. Ik geef ook, uh, ook gewoon een paardenles en daar ja. kom ik het wel eens tegen. paarden kan ja. echt afgestompt zijn en dan uh, eigenlijk uh, zichzelf in moeten kunnen vinden. Ja. En hoe voel jij je nu bij mensen die dan toch uh, zoveel meegemaakt hebben? Ik, uh, heb, je, heb je daar iets mee dat je denkt van, je, uh, daar kan ik zelf niks mee? Dat het te heftig is, oh, bij jou? Ja. Uh, nou, ik ben het eigenlijk nog niet tegengekomen. Het is wel heel belangrijk dat je het uh, niet meer naar huis neemt. ook oh. de dingen. En uh, ja, ik probeer iedereen zoveel mogelijk te helpen. Om eigenlijk uh, om diegene verder te brengen dan dat hij nu is. En... Uh, probeer ik het niet over te nemen van degene. En ja, dat, daar is mijn therapeutische achtergrond dan ook weer heel belangrijk in. Dat ik uh, ook supervisie heb. En uh, ergens met mijn verhaal terecht kan. Dus dat, uh, ja, dat blijft gewoon heel erg belangrijk. Ja, nou, en daar moeten we nog eventjes over nadenken, denk ik. Want er is zoveel informatie. Ja. Uh, maar... Blijf luisteren, want we gaan naar nog een heel mooi nummer. Uh, van uh, wat Cynthia heeft uitgezocht. luisteren. We gaat Cynthia nog even iets over vertellen, hoop ik. Ah ja, het volgende nummer is van Vanessa Carlton, A Thousand Miles. En dit is al wel weer een ouder nummer. Uh, ik, uh, ik heb het nummer eigenlijk uitgekozen omdat het me um, altijd uh, ja, uh, is bijgebleven, eigenlijk. Ik weet nog dat ik uh, toen het nummer wel een beetje bekend was, uh, dat ik een boek aan het lezen was. En uh, Dus iedere keer als ik het nummer hoor, dan zit ik eigenlijk weer in dezelfde sfeer als in het boek. Ze zijn uh, even ook heel benieuwd welk wel, boek dat ja, was. Lord of, Drinks. Oh. Oh, ja, Lord of the Rings. Ja, Lord of the Rings. Dus, uh, nee, dus ik, ik vind hem wat erg leuk om hem, uh, om hem weer te horen. Mooi, we gaan we ja. nu luisteren. Trau down Luisteraars, We zijn weer terug met uh, Cynthia van der Wal. En eigenlijk hebben we... Een, een, we hebben een, een best wel een vast patroon. Maar daar wil ik een klein beetje van afwijken. Er stond een paard in de gang hè Mario. <laughs> van de paardenstudio. Ja, dus ja, die hebben we even weggejaagd. Maar goed, uh, die komt straks wel weer terug. Dan mag Cynthia er weer uh, mee verder. Maar eigenlijk... Uh, Cynthia, je hebt ook heel veel workshops. En dat is niet natuurlijk alleen voor mensen... die um, echt daar... Ja, dan hebben ze wel behoefte eraan natuurlijk. Maar niet met geestelijke of lichamelijke beperkingen, laat ik het zo zeggen. Want ook gewoon voor mensen ja. die dat leuk vinden, heb ik gehoord. Want wat voor workshops zijn dat? Voor het verbreden, voor het verbreden van je bewustzijn eigenlijk ook, hè? Of ja, het, klopt. ja Ik heb je uh, workshops gericht dan op mindfulness. Dat uh, is een term wat, wat je tegenwoordig ook al veel hoort. Maar dat is niet voor niks, omdat het gewoon ook heel veel, uh, heel veel doet voor mensen... Uh, Tegenwoordig zijn zo erg in de toekomst bezig... dat het gewoon een verademing is om even stil te staan... met wat je nu voelt en hoe het er nu aan toe gaat. En uh, wat je ook echt wil. En in plaats van dat je maar op de automatische piloot alles doet. En... Uh nou, vandaar dat ik ook de workshop heb, uh, heb opgesteld voor, voor mensen inderdaad die niet echt psychisch zijn vastgelopen, maar wat lekker uh, yeah, lekker in het vel, ja. vel willen zitten. Of juist aan een bepaalde thema's nog even extra aandacht willen hebben. of uh, ja. en goed, u, goed, oh, sorry, sorry, ik val jou in de reden, enthousiasme. Ga maar Ga weten welke, welke ja. workshops je dan hebt. Nou, ik heb toevallig volgende week zondag heb ik een workshop, uh, dat heb ik zelfervaringsworkshop uh, genoemd. En dat gaat er heel erg om uh, om te kijken hoe iemand op dit moment in het leven staat en, uh, en waar hij naartoe zou willen. Dus even echt een moment even stilstaan van oké, okay, wat wil ik nu eigenlijk? En hoe doe je dat dan? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wij komen en, dan, en hoe, begin, hoe ziet zo'n dag eruit? Um, nou, zo'n dag begint eigenlijk gewoon uh, natuurlijk even met kennismaken, <laughs> Rustig beginnen. Uh, we gaan een aantal ook ademhalingsoefeningen doen, meditatieoefeningen. en uh, ja, Daarna gaan we ook contact maken met de paarden. En uh, Dat zegt gewoon al heel veel. Hoe maak jij contact met een paard? En en wat gebeurt er met je als bijvoorbeeld een paard niet meteen naar je toe komt? Of, uh, of als hij juist wel naar je toe komt? Of uh, te, te veel in je ruimte komt? En uh, hoe ga je daarmee om? En ja, en wat merk je eraan bij jezelf? Dus, Want gebeurt het ook wel eens dat een paard niet meer naar je toe komt? Ja, dat kan. Ja. Oh. En, en wat, wat heb je dan, waarom die dan niet komt? Ja, dat kan heel veel verschillende redenen hebben. En, en, uh, ja, misschien dat... heeft hij net even honger en zit hij zo. <laughs> Precies. Het hoeft niet altijd aan jou te liggen. Dat is heel belangrijk. Maar veel mensen die betrekken het wel meteen op zichzelf ja. en denken van, hé, hey, uh, hij vindt me niet aardig. En, en dat zegt dan ook alweer heel erg wat over die persoon. Over persoon ja. Van uh, ja, ja. Die Daarom... zich afgewezen. Bijvoorbeeld. En dan gaan we kijken van, nou, waar komt dat vandaan? En klopt het ook? En uh, of heeft de paard nu gewoon honger en uh, wil die liever gras eten dan even uh, kennis te maken. Ja. Dus op die manier gaan we eigenlijk uh, aan de slag. Ja, dat, dat is één uh, workshop. Maar ja. volgens mij zijn er veel meer als ik uh, het zo gezien heb. Ja, klopt. Ik heb ook uh, een workshop mindfulness en dan, uh, of onthaast weekend was het eigenlijk, uh, hoe ik het noemde. Oh, dus ook nog een heel weekend. Uh, ja. Ja, dan blijven ze ook op de, nou ja, op de boerderij, want zeggen we zeggen er gelijk even bij, die zit schermen hoor, vlakbij ook maar. Ja, uh, ja dat kan. Dat uh, kan ook in de buurt, overnachten. En sommige mensen wonen gewoon vlakbij en die komen twee dagen. Okay. Uh, waarschijnlijk ga ik dat weekend wel opsplitsen in toch uh, twee aparte dagen. Uh, dat iemand uh, een zaterdag en dan nog een vervolg kan gaan komen op een andere, op een andere zaterdag. Maar uh, dat was een combinatie eigenlijk ook met een beeldhouwercursus. Dus eigenlijk de ervaringen die mensen dan met de paarden hadden dat ze dat daarna konden... Uh vormgeven uit met beeld houden. Ja. ja Wat ik ook wel even, even benieuwd naar ben. Misschien ook de, voor de luisteraars. Uh, het grappige is. Je werkt heel veel met mensen en paarden. Mm -hmm. Maar het is helemaal niet zo. Dat mensen moeten kunnen paardrijden. Want mensen werken vaak uh, door bij de paarden in de aanwezigheid te zijn. Hè? Ja. In plaats van dat ze er gelijk op zouden zitten. Misschien komen ze überhaupt nooit op het paard te zitten. Kan je even vertellen hoe dat een beetje gaat. Want meestal is het zo. Ik, vind, ik heb zelf ook die bijzondere ervaring gehad. Je bent bij de bak met paarden en je bent in de bak en je bent gewoon tussen de paarden door aan het lopen. En hoe doe je dat bijvoorbeeld ook bij die workshops? En gaan mensen soms ook wel paardrijden? Uh, ja, het hangt er ook een beetje vanaf hoe de groep is. Dus ik probeer ook heel erg op de groep af te, af te stemmen. Wat de ervaringen al zijn. Um, maar inderdaad wat je zegt, je hoeft niet per se te gaan paardrijden of op een paard te zitten. Heel veel gebeurt er eigenlijk al gewoon op de grond in het contact met het paard. Um, nou, ik hoorde Marja volgens mij net ook al zeggen, ze zijn ook grote paarden. Dus ze doen al heel veel. Maar mee, ik, ik ben klein, hè, dus dan is alles graag <laughs> gewoon al groot. Ja, maar het is nou, ook ja. een stukje energie. Want, die, want ik heb ja. dan ook die kleine meegemaakt in die bak... En er was best wel een, uh, nou, die, ha die had wel wat lef en die was heel erg onderzoekend. En ja. of je nou klein of groot bent, uit de energie bleek wel, die kon ook heel intimiderend zijn. Of klinkt. eigen gereid Dus uh, ja. zit er ook meer in het gedrag dan alleen maar in het formaat. Dat hmm. was mijn ervaring ook okay. wel een beetje. Ja, maar voor de meeste mensen zijn paarden gewoon heel groot. En, uh, ja, dat vind ja. wel, ja. Maar wel erg mooi. Ja, erg mooi. En indrukwekkend voor, uh, hoor ik heel erg veel terug. ja. ja dat het gewoon heel lastig is om, om daarmee om te gaan. Dus de mensen hoeven niet te kunnen paardrijden. rijden. Nee, misschien gaat het het niet, niet eens. Ze zijn gewoon in de buurt ja. met de paarden. En ja, afhankelijk van de doelstelling is het ja. wel of niet op de, op de rug van het paard uh, zitten. Ja, ja oké. Okay. En ik heb eigenlijk toch nog wat, wat vragen wat ik ook tegenkwam. Want wat is PDD? Uh, PDD, dat is een, uh, een term van uh, uh, autistisch spectrum. Dus het, het is een term eigenlijk, uh, PDD-NOS wordt het uh, genoemd. Ja. Ja. En uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk uh, voor kinderen die een autistische stoornis hebben. En, en een specifieke stoornis en dat is PDD-NOS. En is dat ook iets met het syndroom van Asperger? Ja, maar dat, dat is dan weer een aparte van, van autistische stoornis. Dus dat is dan het... Dat uh... is nou, ja. eigenlijk allemaal. En ja. dat kan jij ook behandelen. Ja. En is het dan zo dat er dan ook echt... Uh, dat ze bijvoorbeeld meer leren accepteren wat ze hebben. Of kan je ook echt nog aanzienlijk verbetering uh, of heling aanbrengen binnen... Nou ja, toch de stoornis om het maar zo te zeggen. Ja, nou, bij kinderen zie ik heel vaak... Uh, ja het is heel grappig hoe dat dan altijd werkt uh, Heel veel kinderen met nos bijvoorbeeld Die hebben moeite om contact te maken met anderen En vaak is het met de paarden Een stuk makkelijker Dan zie ik ze echt meteen ontdooien bij de paarden En daardoor maken ze ook makkelijk contact met mij En uh, leren ze ook makkelijker Doordat ze de emoties van de paard leren herkennen Leren ze ook makkelijk de emoties bij zichzelf herkennen En ook bij anderen En Eigenlijk werk je op die, die manier, dus in die zin uh, hoor ik vaak terug dat de kinderen ook thuis uh, veel beter in hun vel gaan zitten en veel beter bij een gevoel kunnen komen. Natuurlijk blijven ze daar heel veel moeite mee houden, en, maar ik zie heel veel verbeteringen ja, op dat gebied. Bijzonder. Ja, maar heel is bijzonder. Dat, is, is dat eigenlijk, door de verzekering wordt dat dan gedekt? Ja. Dat is misschien wel een, een, een, een praktische het vraag. Maar, ja, en ja, nou, ik werkte op dit moment al heel veel met de PGB's. Dat dus zijn persoonsgebonden budgetten. Nou uh, zijn ze daar heel erg aan, aan het bluinigen. Maar toevallig heb ik afgelopen week, uh, ben ik een samenwerking aangegaan met Stichting Mentos. En dat het houdt in dat het vanuit de basisverzekering vergoed gaat worden. Voor mensen met uh, psychische klachten. Mooi. Dus, uh, ja, dus, dus het uh, bedrag hoeft eigenlijk gewoon geen belemmering meer te zijn zijn. Uh, nee. en, en het wordt eigenlijk een mooie ontwikkeling. Ja. Ja, ja. En dan heb je ook nog via het UWV, geloof ik, reïntegratietrajecten integratietrajecten ja, je kan ook. Mensen die inderdaad een re willen gaan volgen, kunnen dat ook uh, ja, via een traject bij mij. Nou, Want, het is ja, het... heel druk. Hè? Ja, heel, <laughs> heel druk. En het zit er ook bijna op, maar ik, uh, ik ben toch ook wel even benieuwd met, met al die, die mooie dingen die je verricht. Zijn er nou ook voor jou nog ervaringen of, of, of momenten geweest die ook voor jou toch heel memorabel zijn? Is er bijvoorbeeld iets dat je denkt van nou toen, toen ik dat zag gebeuren of toen ik dat meemaakte met een cliënt. Dat je, dat, dat je denkt van nou dat is me zo bijgebleven of het heeft mezelf ook zo geraakt. Heb je daar toevallig een voorbeeld van? Um, nou ik vond het met jou toen heel erg mooi. Ja <laughs> maar je ik weet niet of kwijt dat aan het wil. mag je vertellen. Nou <laughs> <laughs> misschien ja. wil je het zelf vertellen wat, wat het voor jou was maar wat je kwijt wilde erover maar ja, ja dat is heel spannend wel om te vertellen ik het hoeft niet maar anders vertel ik een ander verhaal maar uh, nee jij ik, ik was wel erg mooi ja um, nou ik inderdaad ik kan wel als ervan, ja, ik heb het verhaal euh, al gehoord en het is erg mooi dus vertel het maar gewoon ik kan wel vertellen dat ik uh, het heel confronterend vond om uh, nou ja, ik was altijd uh, van het liedje, uh, dit is het Herman van veen opzij, opzij, opzij... maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelooflijke haast. Dat leek altijd wel mijn motto een beetje. Mm -hmm. En ik ben inderdaad jou tegengekomen en ik kwam uh, in schermen hoorn uh, met schierende banden ongeveer. Ja, en uh, Cynthia zei van, uh, nou, uh, hè, na de intake van, loop maar eens uh, naar de paarden toe en, uh, en schrijf maar eens op wat er met je gebeurt. En nou, ze had het verhaal nog niet af en ik stond al mijn voeten ertussen, zoals ik dat altijd doe. Nou, en in ik, keer voelde me zo uh, overweldigd met die paarden. En jij zei je ook van, nou, grenzen aangeven, hier heb je een koord en uh, geef je grenzen aan. En uh, ik merkte dat ik... Uh, met dat koord stond en dacht van, nou ja, volgens mij, uh, nou ik, uh, ik denk, ik doe dat wel, maar die paarden voelen geen, uh, voelen geen nee. Dus die kwamen allemaal in mijn buurt en om mijn hoek en ik maar. Uh, uh. Nou, en daarna toen um, moest ik het even met jou evalueren, liep ik inderdaad de bak uit. En toen, nou, op een gegeven moment kwam toch de rust bij me. En toen liep ik, toen zei je, we gaan nog eens even kijken wat het met je doet. Um, toen ben ik weer die bakken gegaan. En in één keer viel ik eindelijk eens even stil. Ik kon me niet maar herinneren dat ik ooit eens een keer zo stil ben geweest, mm -hmm. maar ik viel stil. En ja, dan mag jij even zeggen hoe de paarden op mij reageren. Nou, het was heel bijzonder. Toen je eindelijk eigenlijk bij je gevoel kwam, toen uh, uh, kreeg je contact met de paarden. En één van de paarden die begon jou ook te beschermen ten opzichte van de andere paarden. En dat vond ik wel heel mooi uh, om mee te, mee te maken. En, en volgens mij deed hij dat nu ook weer, toen Wie wij er heen. waren. Ja. Tenminste, dat gevoel had ik. Ja. Dat hij er t tussen kwam staan en toen... Ik dacht eigenlijk ook meer dat hij het voor jou deed. En niet voor mij. Dat is wel heel, ik denk niet of dat het hetzelfde paard was. Maar nou, volgens mij was het een ander paard. Een ander dat, paard. Ja. Nee. Misschien had het weer dezelfde uitwerking. Ja, ja, dat ja. zou kunnen. Dat kan ook. Ja. Ja. Maar het was inderdaad ja. heel bijzonder Hoe hij je afschermde van de rest. Ja. En, uh, en hoe oké. hij bij je kan staan. Want het is een paard dat normaal gesproken niet zo snel naar je toe komt. Dus dat was, uh, was heel bijzonder om te merken. Ja. ja. Ik vond het zelf ook. En dankjewel nogmaals voor het aanhalen. Nou, we kunnen hier nog uren over doorkletsen, maar ja, helaas hebben we altijd maar zo weinig tijd. Dus ik ga Cynthia vragen om haar laatste nummer voor vanavond aan te kondigen. En misschien kan je daar ook nog heel kort vertellen wat jou uh, daarbij aanspreekt. Ah, ja, dat nummer is Oasis, uh, Wonderwall. En uh, ik vind het gewoon een heerlijk, lekker klinkend nummer. En uh, ja, je kan het gewoon lekker meezingen. Dus uh, ik zou zeggen, zet gewoon lekker je Radio Hard aan. en uh, gaan wij het hier doen. Zing uh, <laughs> uh, <inderdaad>. mee. Inderdaad. <laughs> ah, was bedankt, sint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 About you now, and all the roads that lead you there were winding, and all the lights that. Dankjewel luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Dan zijn we nu aangekomen bij de agenda. Lione, aan jou de eer. Dank je Mario. Ja, en we hebben 5 juni alweer de volgende uitzending. Maar zelfs deze week is er zoveel weer te doen in Zandvoort en omgeving qua leuke activiteiten. Op dinsdag 31 mei vindt er een lezing plaats in de Centrale Bibliotheek in Haarlem in Dialoog met Naropa. Op 30 mei en 3 juni vinden de workshops plaats, uh, introductie van de Art of Breeding, praktische en inspirerende workshops die inzicht geven in de geheimen van de adem. En dan is er ook nog op vrijdag 3 juni in Haarlem een interactieve lezing, Werken met kristallen schedels. Er wordt gewerkt met energie die zich op dat moment aandient en er wordt een inwijding gedaan in het kristallen schedelnetwerk. Op 3, 4 en 5 juni is er een driedaagse school Trust Fund, waarbij het vertrouwen in jezelf en het leven versterkt en bekrachtigd wordt. Deze cursus vindt plaats in Haarlem. In Noordwijkerhout... ...geeft Centrum Inner Peace het weekend 4 en 5 juni... ...een weekend vol met inspiratie en healing. En alsof er maar geen einde aankomt in de komende week... ...zaterdag 4 juni is er ook weer het trendy dansfeest Buddha Dance... ...op station in Haarlem, per rond 3. Op zondag 5 juni is er weer een nieuw spiritueel café in Haarlem... ...met Nicole van Olderen. Ja, en dit was weer een greep uit de vele activiteiten... ...die wij in onze agenda hebben staan... Dus neem rustig je tijd en lees alles nog eventjes op je gemak door. Kijk voor inschrijving en achtergrondinformatie op www.inspiratieradio.nl. Daar kan je alles terugvinden. En dan horen, die, dan horen wij je weer graag bij onze volgende uitzending op 5 juni. En dan doen we weer het nieuwe aanbod van de activiteiten die zich dan weer gaan plaatsvinden. Dat was het voor nu. Veel plezier deze week. En uh, dan gaan we nu weer luisteren naar een uh, stukje muziek. Ja. Nee, ik denk nog steeds de, de swim with the dolphins blijven gaan doen. Um. En ik wil er wel nog even bij zeggen. Sorry, dat vergeet ik. Als u zelf een activiteit of een lezing te melden heeft. Mail dat dan ook aan ons. Naar redactie Mijn excuses. Door nee. mijn enthousiasme van alle leuke vergeet ik dat helemaal te zeggen. Geef geeft niet. Dat is maar, nog wel extra. Dank je voor de aanbieding. Ja, dankjewel Dionne. Uh, helaas gaan we nu uh, naar de afsluiting. En uh, dan moeten we straks afscheid nemen van Cynthia. Uh, Cynthia, wij hebben uh, hier nog een cadeautje voor je. Oh, wat dat leuk. is het uh, 2020. 12 inspiratiespel. En ik hoop je dat je daar heel veel plezier aan uh, mag beleven. Uh, verder wil ik uh, bedanken Rob voor de techniek. En uh, Dionne dat we dat samen hebben mogen doen. Het ja, ja. was echt heel leuk. Dus uh, we hopen het nog een keer te herhalen Zeker Maya. weten. De volgende. De Uitzending is op zondag 5 juni Tussen 8 en 9 uur avonds En dan vieren wij onze Driejarig bestaan Zo. Ja, En in deze uitzending willen wij uw luisteraar uitnodigen om naar de studio Te komen of je telefoonnummer Aan ons te mailen zodat we jou kunnen bellen Je kunt je reactie mailen Naar redactie Inspiratieradio.nl Deze uitzending die van 5 juni Wordt dan gepresenteerd door Herman Harms En deze uitzending van uh, Dionne en mij die het uh, elke zondag en elke woensdagavond om 8 uur herhaalt dus kunt u dat ook eventueel nog uh, een keer beluisteren als u nog niet alles hebt kunnen volgen. Mario, ik val jou even in. Ik ga jou Al even de reden vooral alweer. <laughs> ja, ik wil toch alvast even een aanvulling doen want mensen, zowel de uitzending staat ook morgen op onze website en eh, we geven al onze e-mailadressen door, maar vergeet even gewoon te zeggen, op www.inspiratieradio.nl kun je al onze informatie terugvinden en de agendapunten. en dus ook de uitzending van vanavond ik, ik viel je in de reden, je... maar ik was hem net vergeten ik was hem gewoon vergeten, ik ga hem ook nu ja. Ja. zeggen, maar ja. dat heb jij hem al ja. gezegd ja. <laughs> de, maar goed en wilt u dan uh, wij hebben ook een nieuwsbrief, en uh, als u die Ontvangen, want er staat meestal de volgende gast in. Dat is natuurlijk ook heel wel heel leuk om uh, dat te zien en ook wat de gast uh, gaat doen. Uh dan kunt u dat natuurlijk uh, naar ons uh, mailadres sturen uh, op de website www.inspiratieradio uh, Wilt u verder iets kwijt, dan kunt u dat ook uh, sturen naar redactie@inspiratieradio.nl. En na het nieuws gaan we luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen Nog meer lazy songs, hè Mario? Ja, Oh heerlijk, gaan we het <laughs> straks even Wel genieten. allemaal luisteren, Cynthia ja. <laughs> ja, uh, ja, Cynthia gaat straks nog even een heel mooi gedicht uh, voorlezen die zij uh, zelf heeft uh, uitgezocht uh, en wat haar in het dagelijks leven inspireert. en um, Nou, Dan gaan we ben... afkondigen, ja. helaas. helaas. Ja. Ja. Ik ben Marja van bent... Linde <laughs> en ik ben Dionne Schreurs en we hopen dat u met veel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd en zoals wij hem gemaakt hebben. Tot de, volgende de volgende keer. En dan gaan we nu even luisteren naar Cynthia. Cynthia, je gedicht. Vertel ons. Ah, ja, dat is een gedichtje van uh, Louise Hey. Uh, in de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt heel en compleet. Ik beschouw alle patronen van weerstand in mij slechts als iets om los te laten. Ze hebben geen macht over mij. Ik ben de kracht in mijn wereld. Ik ga zo makkelijk mogelijk mee met de veranderingen die plaatsvinden in mijn leven. Ik keur mezelf en de manier waarop ik aan het veranderen ben goed. Ik doe mijn uiterste best. Elke dag wordt het makkelijker voor me. Ik ben blij dat ik met het ritme en de stroom van mijn steeds veranderende leven meega. Vandaag is een Prachtige dag. Ik neem het besluit om er een prachtige dag van te maken. Alles is goed in mijn wereld. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel.